8 uur. Het NOS-journaal. Doral Megens. Barack Obama herkozen als president. Hij bedankte zojuist de kiezers. Premier Rutte feliciteert Obama met de herverkiezing. Veel doden door autobom in Damaskus. Barack Obama is herkozen als president van de Verenigde Staten. De republikein Mitt Romney erkende een uur geleden zijn nederlaag. Even voor zeven uur gaf Romney in een kort telefoongesprek met Obama zijn nederlaag toe en feliciteerde hem. En zojuist heeft Obama zijn overwinningstoespraak gehouden in het democratische hoofdkwartier in Chicago. In het gezelschap van zijn vrouw Michelle en zijn dochters verscheen hij voor een uitzinnige menigte. Dankzij jullie kunnen we de geest van vrede en hoop vasthouden. Wij zijn één Amerikaanse familie, zo begon Obama zijn toespraak. Hij erkende dat Romney en hij hard hadden gevochten in de campagne... maar dat is alleen omdat we van dit land houden. Obama complimenteerde Romney met zijn campagne en zijn betrokkenheid. Om kwart over vijf Nederlandse tijd had Obama de benodigde 270 kiesmannen binnen. Direct daarna bedankte Obama zijn kiezers via Twitter... Hij stuurde daarbij ook een foto waarop hij zijn vrouw Michelle omhelsde. Romney is er niet in geslaagd in de swing states voor verrassingen te zorgen...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 Opmerkelijk is verder dat voor het eerst in Amerikaanse staten wiet legaal wordt. In een referenda in Washington en Colorado stemden de kiezers voor legalisering. Hoewel marihuana in sommige staten al als medicijn gebruikt mag worden... is het voor het eerst dat recreatief gebruik wordt toegestaan. In de staten mogen mensen vanaf 21 jaar en ouder straks legaal blowen. De staten zullen belasting gaan heffen op de verkoop van wiet. Volgens de voorstanders zal de drugscriminaliteit door de legalisering van wiet afnemen... In de staat Oregon stond eenzelfde wetsvoorstel op het stembiljet. Daar is de uitslag nog niet bekend. Premier Rutte heeft president Obama gefeliciteerd met zijn herverkiezing. Rutte benadrukt dat het een bijzonder spannende race is geweest. Hij verheugt zich erop om de uitstekende samenwerking voor te zetten. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn door een autobom... tientallen doden en gewonden gevallen. Dat hebben activisten van de Syrische oppositie... tegen het persbureau Reuters gezegd.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 En het weer nog vanochtend bewolkt met hier en daar regen of motregen. Vanmiddag wordt het droger. Het wordt vandaag zo'n 11 graden. Morgen is het opnieuw bewolkt en regenachtig. Pas later op de dag wordt het dan weer droger en ook dan weer zo'n 11 graden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Het is een vrij normale ochtendspits. 31 files, goed voor 115 kilometer. Parrel op de A15, Nijmegen richting Gorkum. Daar staat dus Geldermass en af het Leerdam, 7 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn alle reisselken weer vrij. En op de A58 Breda richting Bergen Zoom. daar staat door een ongeluk tussen Rukven en Roosendaal-Oost, 3 kilometer. We zitten al in de 70ste minuut.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 Ook bij ISO Groep. En daarom zeg ik, meer ruimte voor de expanderende ondernemer. Meer ruimte nodig? De Fiat Scudo Actual is efficiënt qua ruimte en prijs. Nu voor 12.995 euro, inclusief erco en 2,9% financiering. Fiat Professional. We houden het liever bij de feiten. Let op. Geld lenen kost geld. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie.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 Het NOS Radio 1 Journaal. Live vanuit het Koerhouse Lara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen. Het andere nieuws van vanochtend krijgt u natuurlijk ook zo. Maar we zijn vooral in de Verenigde Staten. Barack Obama gaat voor nog eens vier jaar. We are and forever will be the United States of America. And together, with your God and God's grace, we will continue our journey forward. We schakelen zo ook met onze verslaggever in Chicago, Boston en Washington. En we spreken premier Rutte zo dadelijk. Hij reageert op de overwinning van Obama. Obama die in zijn nieuwe periode meer wil gaan samenwerken. Gaan we eerst naar Washington, naar Wessel de Jong. Wessel, het laatste deel van de toespraak hebben we nog niet van Obama gehoord. Wat zei hij op het eind nog?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 Maar misschien nog wel het, eh, nou ja, het beste zit er nog aan te komen, zegt hij. He, we, we hebben onszelf bij elkaar gepakt en we gaan, gewoon, we gaan gewoon weer keihard verder. Maar heel opmerkelijk vond ik in ieder geval de, de uitspraak dat hij zei... we zijn niet een collectie van rode staten, we zijn geen collectie van blauwe staten... we zijn de United States of America. Nou ja, daar citeerde hij direct zichzelf. Daar verwees hij naar zichzelf in 2004 met die uitspraak toen Met die eenheid die hij toen daar uh, ver, verkondigde. Daar werd hij toen ongelooflijk populair mee... En, dat heeft hij nu herhaald en hij uh, ja, heeft dus eigenlijk nog net zoveel vertrouwen in zichzelf als dat hij dat heeft in 2004. En dat is toch op zijn minst uh, opmerkelijk. Ja, ondertussen heeft u kunnen meegenieten van het Amerikaanse volkslied hier in het koorhuis En het applaus dat daarop volgde. Uh, want hier wordt het feest van de democratie gevierd, uh, zoals het heet, bij het uh, Who's the President Breakfast in Scheveningen. Terug naar de toespraak van Obama. Jij zei het, hij wil samenwerken. We hebben het al even over gehad. Um, gaat dat net zo moeilijk worden als in de afgelopen periode, Wessel. Vanwege ook de verkiezingen in het congres. jij gaf al aan, daar is niet veel veranderd. Dus dat betekent moeilijkheden ook voor hem. Ja, dat, dat betekent het zeker. Al was het maar omdat er gewoon een hele flinke, stevige klus uh, komt daar aan te zitten. Je hebt hier zoiets als de fiscal cliff, heet dat. En dat, uh, de fiscal cliff betekent dat er straks automatisch een aantal belastingverhogingen zit aan te komen. Uh, er zitten automatisch hele grote bezuinigingen op het leger zitten er aan te komen. Nou, dat wordt de fiscal cliff genoemd, omdat het echt wel, uh, dat, dat zou wel redelijke, desastreuze, hele slechte gevolgen hebben voor de economie. Dus die, nou ja, waarom komen die, automatische bezuinigingen en belastingverhogingen eraan... omdat uh, het Witte Huis en het congres... Uh, werden het niet eens over bezuinigingen. Dus besloten ze maar tot automatische bezuinigingen. Nou, die komen er nu aan, die moeten voorkomen worden. Daarover moet hij meteen gaan onderhandelen, Obama. Dat zal echt ongelooflijk moeilijk worden. En uh, de Republikeinen hebben hem al gewaarschuwd. Uh, er niet over Obama dat je dat in de komende weken... He, de lame duck period, zoals die dan heet he, voor zijn inauguratie... probeerde niet allerlei snel dingen... Door te drukken, want dan heb je, krijg je een probleem met ons. Dus ja, de strijd zit er alweer helemaal aan te komen. Goed, dankjewel voor nu. Wissel Jong vanuit Washington. Nou, we doen naar Chicago. Daar is Matthijs van de Wiel. Uh, Matthijs Obama is klaar met zijn speech. Staat Chicago nog bij te komen? Ja, nou, uh, men gaat naar huis hoor. Het heeft te lang geduurd. Ze hebben urenlang gestaan in die hal, die duizenden supporters. De toespraak was afgelopen. Toen uh, knalde de muziek nog een keertje aan. Twee nummers van Bruce Springsteen, hè, de huisartiest, huisartiest van de Obama-campagne. We take care of our own in the rising. En uh, Ze bleven staan op het podium hoor. Ze gingen niet weg. Michel aan het zwingen, Obama aan het zwaaien, aan het zwaaien naar alle kanten, aan alle kanten het publiek. En ze bleven uh, tot halverwege het tweede nummer daar nog op het podium. En toen gingen ze weg en toen al heel gauw ging het licht aan. En nu stroomt iedereen naar buiten, probeert hier weer weg te komen. Het einde van een verkiezingsnacht die, eh, dat was de voorspelling, heel lang zou duren en heel spannend zou zijn. Uiteindelijk duurde het niet zo lang. En uiteindelijk werd al vrij snel duidelijk dat Obama herkozen zou worden. In ieder geval bij de democraten, bij zijn aanhangers hier in Chicago, was dat besef vooral heel vroeg. Ze waren vol zelfvertrouwen. Verkiezingsnacht in een enorme hal, congreshal, ingedeeld in vakken. Recht voor het podium, het vak voor de vips. En achter een dubbele rij hekken met alleen zicht op de zijkant van het podium, de grote massa aanhangers die hun toegangskaart hebben verdiend met campagnewerk. We moeten voor de campagne. Ze heeft kiezers gebeld, is langs de huizen gegaan, alles om hierbij te kunnen zijn. Al vanaf het begin van de avond valt op hoe rustig, hoe zelfverzekerd ze hier zijn. Er wordt wel heel hard gejuicht, een beetje te vroeg. It's it's gonna come, it's gonna come. Goed, pure, gonna zo blij come. hier te zijn. And I feel so good about it. I just got to be here. U bent helemaal niet gespannen. No, why would I be tense? Hij gaat winnen. Victory is ours. We projecten Pennsylvania. will go to the president of the United States. We're watching CNN. En zo klinkt het in de hall als er weer een nieuwe overwinning in een belangrijke staat wordt aangekondigd op de grote tv-schermen. En dan wordt het publiek opgeroepen om de belofte van trouw af te leggen. One nation, under God. Indivisible, for liberty and justice for all. Nog lang niet alle uitslagen zijn binnen. Maar al heel vroeg wordt een begin gemaakt met de officiële plechtigheid. The of the formal ceremony. En er wordt niet eens meer gekeken naar de uitslagen op televisie. Wat is this? Invocation, the prayer. Maar de uitslag is toch nog helemaal niet definitief. Very in een gebed waarbij de mensen Shadow in de grote hal. Elkaars handen vasthouden met de ogen dicht. En, en dan is het zover. CNN voorspelt het. Obama heeft gewonnen. De zorgverzekering voor iedereen die komt er nu echt. De Republikeinen kunnen dat niet terugdraaien. Bent u even blij als vier jaar geleden? Nog blijer. Omdat hij er harder voor heeft moeten knokken. Ik so ben zo trots om hier te zijn. Ik wist from the dat hij zou winnen. En I know it's victory right now. Victory! Victory! Hey. van der Wiel was dat vanuit Chicago. Zo dadelijk er hebben we ook het andere nieuws voor u. We laten even Amerika Verenigde Staten voor wat dat is. Ja, we gaan nog veel napraten over de komende vier jaar in de Verenigde Staten onder leiding van Barack Obama. Maar er is ook ander nieuws. Heftig nieuws over IAG. Blijf luisteren. Eerste verkeersinformatie, John Hoka. 154 vertel. kilometer in totaal. Vrij normale ochtendspits. Wel probleem in het midden van het land. Een ongeluk op de A15 richting Gorkem. Daar staat tussen Tiel en Knoopendijl 10 kilometer. Inmiddels zijn wel alle reizen ook weer open. Heeft ook gevolgen voor het verkeer op de A2. komende vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen Zabommel en Knoopendijl. Daar staat 6 kilometer. En op de A50 eindhoven naar Arnhem. Daar is het misgegaan bij de afliet Ravenstein. Uh, daar is de linkerrijs ook dicht. En er staat inmiddels tussen knoppen Paalgraven en Ravenstein 8 kilometer. Het NOS Radio 1-journaal live vanuit het Koerhuis met Marcel Oosten en Lara Rensen. Wie heeft het gehoord Bank en verzekeraar ING gaat reorganiseren. En zullen de komende tijd 2350 arbeidsplaatsen verdwijnen. Gedwongen ontslagen zijn niet uit te sluiten. Bij de verzekeraar verdwijnen er 1350 banen... waarvan het merendeel in Nederland. Bij de commerciële kant van de bank... worden er dan ook nog eens duizend banen geschrapt. En dat is dan weer vooral in het buitenland. Toelichting op het slechte nieuws... krijgt u van de bestuursvoorzitter van ING, Jan Hommen. Ja, kijk, als u dus kijkt naar wat er gebeurt in de wereld... dan ziet u dat uh, de, de grote veranderingen optreden... in de uh, preferentie van klanten. Klanten willen andere producten, vooral een het verzekeringsbedrijf... En zeker hier in Nederland, de levenproducten veranderen aanmerkelijk. Men wil liever bankspaarproducten. Nou, dat vraagt een omzet naar dat soort van producten. We zien ook in het pensioenbedrijf dat bedrijven afstappen van wat dan heet defined benefits... en gaan naar defined contributieplannen. Dat wil zeggen dat de werkgever een vast bedrag beschikbaar stelt aan werknemers... en dan moet dat vaste bedrag moet worden gemanaged. En wij gaan ons pensioenbedrijf opnieuw inrichten uh, om deze overgang uh, te begeleiden en makkelijk te maken voor onze klanten hier in Nederland. U zegt deze ontwikkeling zat er al eigenlijk aan te komen en door het opsplitsen van de bank en de verzekeraar bij ING zijn nu dit soort stappen noodzakelijk? Ja, de bank wil uh, natuurlijk uh, goed voorbereid zijn en is goed voorbereid als je kijkt naar de kapitaalpositie uh, van de bank uh, te sterk. Uh, verzekeringsbedrijf is ook qua kapitaal goed gepositioneerd. Maar we moeten dus wel zorgen, als dadelijk het verzekeringsbedrijf apart staat en zelfstandig is, eh, dat het niet alleen een goede kapitaalpositie heeft, maar dat het die ook kan behouden. En dat het een uh, goede uh, productpakket levert aan, aan klanten en daardoor een, een, een bestaanszekerheid garandeert. Als we het hebben over 2350 arbeidsplaatsen... dan gaat het waarschijnlijk over meer dan 2350 mensen. Het, het gaat inderdaad om fulltime eh, equivalente banen... Eh, waarvan er duizend in de commerciële afdeling... Eh, commerciële afdeling van de bank... Eh, waar een groot aantal eh, reeds is aangekondigd. Eh, en dan in het verzekeringsbedrijf is het inderdaad... ...het, het uh, mogelijk maken dat we naar uh, de nieuwe eisen van klanten... ...en aan de nieuwe eisen van de maatschappij kunnen voldoen. Dat zijn buitengewoon pijnlijke maatregelen, moet ik zeggen. Uh, zeker ook omdat uh, medewerkers uh, de afgelopen tijd buitengewoon hard gewerkt hebben... ...om, om bedrijven zelfstandig te kunnen laten zijn. Uh, afsplitsing te kunnen doen. Uh, buitengewoon pijnlijk, maar we hebben geen keus om, om op de lange termijn... Uh, ...de continuïteit te kunnen garanderen van die onderneming... En zelfstandig te kunnen zijn, hebben wij geen keuze. Ja. Zijn gedwongen ontslagen uit te sluiten? Ik denk niet dat we dat kunnen doen. Ik denk dat daar uh, zeker uh, mogelijkheden zijn. We gaan, we gaan alles doen wat we kunnen om te proberen via ons mobiliteitscentrum... en via uh, het zoeken van werk naar werk om, om mensen te begeleiden. Daar zijn wij als ING denk ik heel goed in. Uh, maar ik kan niet uitsluiten dat het ook tot gedwongen ontslagen gaat leiden. Hoeveel van die 2350 arbeidsplaatsen verdwijnen in Nederland? Nou, het grootste gedeelte van wat er in de commerciële bank wordt aangekondigd is buiten Nederland. Dus het allergrootste gedeelte. Ik denk dat Nederland maar heel beperkt is. Maar uh, de, uh, de arbeidsplaatsen die gaan verdwijnen bij het verzekeringsbedrijf zijn voornamelijk Nederlandse arbeidsplaatsen. Bestuursvoorzitter van ING hoorde u Jan Hommen. André Meijnenma sprak met de het is tien minuten voor half negen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal live vanuit het Koerhaus. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het belangrijkste nieuws van dit moment. Namelijk dat Barack Obama is verkozen, herkozen. Gaat opnieuw het Witte Huis in. We blijven bij de politiek. Maar eventjes die in Nederland woedende leden. Kiezers die getuigen de peilingen massaal wegrennen bij de partij. En een eerste kamerfractie die het plan van een inkomensafhankelijke ziektekostenpremie... Niet ziet zitten. Nou, de VVD heeft wel eens betere tijden gekend. Politiek redacteur Joost Vullings in Den Haag. Joost, ja, als je de eigen VVD-senaatsfractie al tegen je hebt. En, uh de inkomenshankelijke zorgpremie, dan wordt het lijkt mij nooit meer wat met dit kabinetsvoornemen. Wat denk jij? Nee, ja, kijk, en formeel gezien heeft fractievoorzitter Luc Hermans van de VVD in de, in, de, in de Senaat... de deur nog niet helemaal in het slot gegooid. Hij staat nog open voor goede argumenten. Nou, het ziet er inderdaad inmiddels wel heel erg beroerd uit voor dat voorstel. Het had al geen meerderheid in de Eerste Kamer. De, de VVD-fractie verzet zich, maar toch zet men door. En houden Rutte en de VVD-Tweede Kamerfractie hoop dat het gaat lukken. Maar Joost, al dan niet achter de schermen worden gepraat, komt men niet op een gegeven moment op een punt dat men weer met de Partij van de Arbeid moet gaan praten. Ja, kijk, men houdt vooralsnog vast aan die bezweringsformule van we gaan het, wacht nu maar even af, we gaan het uitwerken en dan hebben we ook voor die ongewenste effecten. Maar ja, de druk eh, blijft hoog en ik ben benieuwd of ze daar genoeg tijd mee kunnen kopen met die bezweringsformule. Want ja, als ze de druk niet kunnen weerstaan, als die aanhoudt... de Eerste kamerfractie lijkt nu al bezweken van de VVD... Ja, dan komt het moment, zo lijkt het dichterbij, dat men met de PvdA moet praten. Maar volgens nog wijst ni niets daarop. Wat nou zo opmerkelijk is, Joos, het lijkt wel of Rutte en de VVD-fractie... compleet verrast zijn door de opstand in de achterban. Klinkt daar inmiddels ook wat, wat zelfkritiek in de Haagse VVD-top... dat het misschien niet helemaal handig is aangepakt... dat ze misschien nou ja, wat langer hadden moeten zitten met elkaar... Nou, nou, dat hoor je niet. Uh, je hoort wel van, we hebben de emoties totaal onderschat. En toen de media begonnen te berichten over die zorgpremie, toen hebben we te, te langzaam gereageerd. Uh, Rutte was aan het formeren, daar kwamen al die bewindspersonen langs. Uh, de fractie daar was, vond een, een machtswisseling plaats tussen Stef Blok en Halve Zelstra. Kortom, de, de, de blik was op Den Haag gericht en niet op het land en niet op de achterban. En, ja, en als we hem dan gingen uitleggen, dan hadden ze ook niet de goede teksten. Maar wat mij betreft zit het probleem wel fundamenteel hoor bij de VVD. De partij heeft de afgelopen twee jaar uh, vier keer onderhandeld. Uh, twee keer voor een regeerakkoord. Pluts het uh, Katshuis en het Koendersakkoord. En iedere keer zie je dat, dat Rutte en Stef Blok vooral inzetten op financieel de boel op orde krijgen. Nou, dat is ook een speerpunt. Dus de VVD bepaalt eigenlijk in al die onderhandelingen hoeveel er bezuinigd wordt. Weet je, eerst 18 miljard, nu 16 miljard. Dat halen ze binnen. Maar daarna zijn ze toch minder scherp op de belangen van de VVD-kiezers. Ja, het regeerrekord heet bruggen slaan. Maar het lijkt er toch heel erg op of het is inmiddels gewoon zo. Rutte is vergeten de brug naar zijn eigen achterman te slaan. Ja, okay. En aan de andere kant van die brug, Joost, bij de Partij van de Arbeid... hoe kijken zij hier nou naar? Ja, een brug heeft twee oevers, hoor je daar. En die moeten allebei even sterk ja. zijn. Ja, ze maken zich bij de Partij van de Arbeid echt wel zorgen over wat er gebeurt bij de VVD. Ze vinden het natuurlijk ja, ook niet fijn voor zichzelf, maar ook niet voor de VVD-collega's. Kijk, minister van Sociale Zaken Asscher komt vandaag met een uitgebreide koopkrachtbrief. Nou, die zien ze met vertrouwen tegemoet bij de Partij van de Arbeid. En daarmee hopen ze de ergste... Onrust weg te nemen en er moet ook een goede uitleg bij zitten. En ook de Partij van de Arbeid blijft herhalen. In die uitwerking gaan we onbedoelde effecten zoveel mogelijk beperken. Maar ze zeggen ook wel ja een deel van de VVD achterban zal altijd boos blijven. Omdat ze gewoon per definitie van leren houden. Maar goed eh, het enige wat ze kunnen doen is zorgen dat ze zelf rustig blijven. Dat hun achterban rustig blijft. Dat ze de VVD een beetje kunnen helpen. En dan hopen ze op betere tijden. Hmm. Nou, ondertussen, Joost, roert de oppositie zich? Uh, we spraken de bijvoorbeeld model. gisteren Wilders. Ja, die <laughs> willen duidelijkheid. Uh, zijn ze zijn niet de enige. Um, krijgen we deze week nog een debat over de regeringsverklaring? Nou, dat wordt vanmiddag beslist, maar de kans wordt wel kleiner dat het debat deze week gehouden wordt. Je hoort eigenlijk twee argumenten om het niet deze week te doen. Eén dag is wel heel weinig tijd. Men ziet het toch als een soort algemene beschouwing. En dat doen we ook altijd in twee dagen. En een deel van de oppositie zal willen wachten op die koopkrachtplaatjes van het, van het Nibud. Ja, en die worden pas, uh, waarschijnlijk pas maandag verwacht. Dus de, het ziet er steeds meer naar uit dat het debat verplaatst wordt naar volgende week. Dinsdag en woensdag. Maar goed, het kan ook nog zo zijn dat het gewoon nog morgen gehouden wordt. Wel ja. Joost Vullings vanuit Den Haag, dank je wel. Nou, VVD heeft een leiderschapsprobleem. De Verenigde Staten hebben een nieuwe oude leider. Onbetwist leiderschap en de gemeenschap. En de gemeenschap die die nieuwe leider dan toejuicht. Dat is een paar DNA-codes verder in Arnhem. Daar zie je ongeveer hetzelfde, Myno Remmers. De leider houdt een toespraak en de rest juicht hem vol enthousiasme toe. Zien we dat hier ook? Nou, dat zien we hier nu even niet, maar dat zien we over het algemeen wel. Want het is belangrijk om je leider te steunen en in het zadel te houden vaak. Ja. En daar zijn coalities voor nodig? Daar zijn zeker coalities voor nodig. En dat kunnen chimpansees echt als geen ander. Winneke school, we staan in Burgers Zoo op z'n mooi Amerikaans, waar ook een soort populatie is... met een absolute onbetwiste leider. Maar er moeten dus inderdaad coalities gesloten worden. Soms heb je een kruiwagen nodig. En soms heb je zeker een kruiwagen nodig. Want vaak jonge leiders hebben een soort... in het Engels heet dat king en kingmaker. Dus de king is de absolute leider... en de kingmaker is degene die hem in het zadel helpt. In de Amerikaanse politiek hebben we dat in het verleden wel gezien. Met George W. Bush en Cheney bijvoorbeeld. Oh, ja, natuurlijk, ja. En dat hebben we hier op het moment niet. We hebben hier een onbetwiste leider die het echt in zijn eentje af kan. Ja. Maar in het verleden zeker gehad. En die, die laat zich ook groeten? Die laat zich groeten. En het leuke van een leider bij de chimpansees is, is... hij laat zich groeten door iedereen en groet nooit iemand terug. Oh jee? Nou, Dat is voor ons als gedragsbiologen heel handig. Want je hoeft maar een tijdje te gaan kijken. En dan denk je, oh, nou weet ik wie de leider is. Zit het echt, zijn wij zo nauw verwant, want wij leven een geciviliseerde maatschappij... waarin uh, wat hier de kijkramen zijn voor de bezoekers... die dit verblijf kunnen kijken, zo zijn de media nu gericht op die al die die bijeenkomsten hè, waar, waar de waar de conventies en en en waar de, de de nieuwe president nu ook zijn zijn overwinning tot zich neemt. Dat claimgedrag zien we ook bij de dieren. Dat zien we zeker bij de dieren, want een leider zal zich zal zich laten groeten. Het is ook een soort etiketten. En uh, we zien dat bij bij bij mensen zien we dat ook. Een een leider wordt ook gegroet door mensen. Alleen hij groet ook iemand terug uit respect, maar is er sprake van enige democratie? Hier is er wel een klein beetje sprake van enige democratie... maar je kunt ook wel aan de top komen door brute kracht. Oké, okay, gewoon keihard... Keihard slaan en keihard vechten, dat, dat, dat kan zeker. We steken over. Dat is hier een kleine stap. Dan komen we in een compleet andere politieke arena. Oh jee. Dit zijn de gorilla's? Dit zijn de gorilla's. Dus hier is echt een totaal andere structuur. Dit is een haremstructuur. Dus is er een duidelijke, zeker 100%... Zit het Midden-Oosten nu? Ja, 100% onbetwiste leider. Met een zilveren rug. En hij heeft zijn dames in zijn groep en zijn jongen. We stammen niet voor niks af. Hè? We hebben natuurlijk een nauwe verwantschap. Dus je ziet dat gedrag ook wel... Uh, terug in, alle, in allerlei gemeenschappen eigenlijk. Ja, alle dieren waar wij, waar wij eventueel heen gaan... Dan, uh, daar, daar, daar kun je een verhaal bij vertellen wat heel erg lijkt op mensen. Zo kijken we toch weer heel anders naar de grote overwinning... aan de andere kant van de oceaan. Hé? Wat is er?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 Radio 1, het NOS-journaal. Het beste moet nog komen, zei Obama in overwinningstoespraak. En ING schrapt 2350 banen. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben door al negens. Barack Obama is herkozen als president van de Verenigde Staten. Een uur geleden begon hij aan zijn overwinningstoespraak. In gezelschap van zijn vrouw Michelle en zijn dochters verscheen hij voor een uitzinnige menigte in Chicago.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 Het beste is nog te komen. Obama erkende dat Romney en hij hard hebben gevochten in de campagne, maar dat is alleen maar omdat we van dit land houden. Ik heb net with met gouverneur Romney en ik heb hem en Paul Ryan on a een hard fought campagne. We hebben have battled fiercely, maar dat is alleen omdat we dit land diep deeply. en we care so strongly about voor de toekomst. Van George tot Lenore tot hun zoon Mitt. The Romney family has chosen to give back to America through public service. And that is the legacy that we honor and applaud tonight. Rond kwart over vijf Nederlandse tijd werd vanochtend duidelijk dat Obama de benodigde 270 kiesmannen binnen had. CNN projects that Barack Obama will be re-elected president of the United States. He will remain in the White House. For another four years, because we project he will carry the state of Ohio. By carrying Ohio, he wins re-election. The president of the United States defeats Mitt Romney. En bijna twee uur later, even voor zevende Nederlandse tijd, erkende Romney zijn nederlaag in een speech voor zijn aanhangers in Boston. Hij feliciteerde Obama en zei dat hij voor hem zal bidden. I so wish that I had been able to fulfill your hopes to lead the country in a different direction. But the nation chose another leader.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 Ja, four more years Obama dus. Obama blijft in het Witte Huis. Maar ook in het congres verandert er niet veel, zegt correspondent Wessel de Jong. Het huis van afgevaardigden, dat blijft gewoon republikeins. En, en, en, de, en de Senaat blijft democratisch en eigenlijk nauwelijks verschillen, verschillen opgetreden. Dus wat dat betreft zou je zeggen, blijft het politiek de komende jaren, blijft het in Washington eigenlijk even ingewikkeld. Opmerkelijk is verder dat voor het eerst in Amerikaanse staten wiet legaal wordt. In referenda in Washington en Colorado stemden de kiezers voor legalisering van wiet. Hoewel marihuana in sommige staten al als medicijn gebruikt mocht worden... is nu voor het eerst dat ook recreatief gebruik wordt toegestaan. Premier Rutte heeft Obama intussen gefeliciteerd met de herverkiezing. Rutte benadrukt dat het een bijzonder spannende race is geweest... en hij verheugt zich erop om de uitstekende samenwerking voor te zetten. Dan ander nieuws. ING schrapt 2350 banen. Dat is bekendgemaakt bij de presentatie van de resultaten over het derde kwartaal. Bij de verzekeringstak verdwijnen 1350 banen en bij de bankdivisie nog eens duizend banen. Hoeveel banen er in Nederland verdwijnen is onduidelijk. ING-topman Jan Homme noemt de reorganisatie pijnlijk. Zeker ook omdat medewerkers de afgelopen tijd buitengewoon hard gewerkt hebben... om bedrijven zelfstandig te kunnen laten zijn, afsplitsing te kunnen doen...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 De aanslag was in een wijk waar veel Soenitische moslims wonen. Bom was verstopt in een taxi die in de buurt van een moskee stond geparkeerd. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Het is bewolkt en plaatselijk valt wat motregen. Er waait een matige westwind en de temperatuur ligt rond 10 graden. Vanuit het westen wordt het geleidelijk overal droog. Het blijft nog wel lang bewolkt. Pas in de tweede helft van de middag komt de zon er af en toe door. De westwind neemt aan zee toe tot vrij krachtig. Langs de noordkust is de wind vanmiddag zelfs krachtig windkracht 6.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Met 135 kilometer file is het een vrij normale ochtendspits. Wel een paar langere files door ongelukken. Onmiddellijk de A15 Nijmegen richting Gorkum. Daar staat dus het Tiel West en knopen Dijl 8 kilometer. De rijstoken zijn inmiddels weer vrijgegeven. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Daar staat ze dus knoppen knopen Paulgraven en Rapstein 7 kilometer. Ook daar zijn de rijstoken weer vrij. En op de A58 Breda richting Berghomsom. Daar is een ongeluk gebeurd bij Roosendaal Oost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 De gedaanteverwisseling van Frans Kafka. Deze zaterdag gratis bij de Volkskrant. Goedemorgen, het is uh, zeven minuten over half negen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Mocht u net pas wakker zijn geworden, dan wordt u wakker in een wereld met... Uh, zoals Marcel het al de hele ochtend zegt, een nieuwe oude president... Barack Obama is herkozen in het Witte Huis. Overwinning van Obama betekent waarschijnlijk... dat de Verenigde Staten geen grote ommezwaai zullen maken in het buitenlands beleid. In zijn overwinningsspeech zei hij dat, een, dat hij een land wil leiden... dat door de hele wereld gerespecteerd en bewonderd wordt. We willen een land that's veilig en respected en admired de wereld is. A nation that is defended by the strongest military on earth and the best troops this this world has ever known. Robert van der Roer is hier op het uh, Who's the President Breakfast in het koerhuis. Dat loopt trouwens op zijn einde. Het orkest pakt langzaam in. Daar zijn we niet heel grauwig om. <lacht> <laughs> we zien af en toe nog een hoog Amerikaans hoedje voorbij komen met Stars and Stripes. De vlaggen van de Staten worden ingepakt. En Robert van der Roer, uh, u bent hier ook gekomen hè, voor het Brestvoort. Hoe is dat zo'n meeting en dan samen kijken naar Obama? Nou, het is, uh, is gezellig, dat ten eerste. En, uh, want je ontmoet heel heleboel oude bekenden. Mensen uit, uh, uit de diplomatieke en de militaire hoek. Die, uh, ja, die dit ook volgen op de voet. Omdat ze weten, die hangt het, nou, niet, het wil niet zeggen het lot van de wereld vanaf. Maar wel, de verkiezing van deze persoon is bepalend... ook voor het Nederlands buitenlands beleid de komende vier jaar. Ja, de stemming is feestelijk. Hè? Dat, dat is Absoluut. toch wel te danken aan de herverkiezing van Obama. Zeker. Uh, ik denk dat uh, die toespraak die Obama net hield... was een toespraak die uitstak boven de die hij tijdens de campagne heeft laten zien. En deed af en toe herinneren aan de toespraken... die hij vier jaar geleden hield tijdens de verkiezingscampagne. Dus het was een mooi moment. Ik vond het ook wel een indrukwekkende toespraak. En ik denk dat er weinig wereldleiders zijn die hem dit nadoen. Zeker in Europa. Hij sprak over de uh, best is yet to come. Uh, we moeten samenwerken. Hij wil gerespecteerd worden in de wereld. Uh, wat betekent de winst van Obama voor het Amerikaanse buitenlands beleid, denkt u? Uh, ik denk dat het een, een voortzetting is van wat we gezien hebben in de eerste termijn. Die eerste termijn was uh, weinig ambitieus. Uh, geen doctrines, geen nation building à la George Bush. Geen grote interventies op de Balkan zoals Clinton deed in Bosnië en Kosovo. Nee, terugtrekken uit Afghanistan en Irak ingegeven ook door de financiële problemen in het uh, eigen land, in Amerika. Maar ook omdat uh, Obama is een, veel meer een pragmatist dan een idealist. En dat maakt een wezenlijk verschil uit. Hij zei ook, de oorlog is bijna voorbij. Hè? En op naar een duurzame toekomst. Gaat de Verenigde Staten zich dan toch nog wat anders opstellen... dan dat ze tot nu toe deden? Nou ja, kijk, je kunt zeggen, uh, er zijn een paar dingen goed gegaan. Uh, er zijn geen nieuwe oorlogen bijgekomen. Misschien kun je zeggen dat uh, Obama anders dan Bush... geen nieuwe vijanden heeft gemaakt in de Arabische wereld... waar de misschien Amerikanen wat meer volgend waren dan leidend... bij de Arabische lente. Uh, dat is absoluut een pluspunt. Daar staat tegenover dat hij de war on terror... waar Bush een enorm nummer van maakte... meer persoonlijk heeft gericht op uh, terroristen zelf. Bin Laden uitgeschakeld, de drones... Uh, oorlog die hij voert, heel in het geheim, een beetje in het geniep... maakt daar toch ook vuile handen mee. Kan juridisch absoluut niet door de beugel. De wereld accepteert dit omdat men het niet ziet. Uh, dat is, aan de, aan, nou ja, dat, dat is de, wat hij aan activiteiten ontplooit. Wat hij niet doet, is het Midden-Oosten. Dat, uh, uh, ja, dat had veel actiever gemoeten. Met name Israël-Palestina-conflict heeft hij laten lopen. Laten we zo over het door, meneer Van der ja, want Wij hebben nu contact met uh, de premier, minister Rutte, premier Rutte... Welkom in ja, de uitzending. Morgen, hier vanuit Istanbul. Kijk eens aan, u zit in Istanbul en wij horen graag uw reactie op de overwinning van Obama. Ja, ik heb ongeveer een uur geleden de Amerikaanse president gefeliciteerd met zijn uh, herverkiezing. En de hoop uitgesproken dat de uitstekende samenwerking tussen Nederland en Amerika, die ook onder zijn presidentschap hier verder verdiept is, dat hij zal worden voortgezet. Uh, daarbij heb ik in het bijzonder een paar zaken in gedachten. ...handels- en investeringsrelatie. Amerika is een grote investeerder in Nederland... ...en Nederland is een grote investeerder in Amerika. In dat verband willen wij ook hard werken... ...om de verhoudingen tussen Europa en Amerika... op het gebied van de handel te verbeteren. Het vrijhandelsverdrag dat er uiteindelijk ook inhoudelijk moet gaan komen. En natuurlijk gesproken over de belangrijke transatlantische verbondenheid... ...in NAVO-verband en de taak die ons te wachten staat in Afghanistan... ...om ervoor te zorgen dat het mooie land ook weer overdragen... ...aan Afghanistan zelf in 2014. Ja, goed. daar zo over meer, meneer Rutte. Hoe, hoe heeft u hem eigenlijk gefeliciteerd? Hoe gaat dat? Ja, ik, ik, ik krijg hem natuurlijk niet zelf aan de lijn. Dus dat gaat dan natuurlijk oh. uh, via uh, brieven en andere dingen. Dus uh, uh, nee, maar hij, <laughs> hij is nu volgens mij bezig om uh, zijn overwinning te vieren. staat nu niet gereed, geloof ik, om uh, de buitenlandse collega's op de Leid te krijgen. Heeft u uh, zijn toespraak meegekregen, meneer Rutte? Nee, ik heb er wel uh, het ANP ervan uh, gezien, de ANP weer slachters van het ja. andere Ik zat hier in een vergadering met uh, uh, uh, CEO's van grote Turks en Nederlandse ondernemingen hier in uh, Istanbul, waar ik uh, samen met Julianne Ploeg een grote handelsmissie leid. Oké. Okay. Wat opviel in, in de toespraak is dat uh, er is natuurlijk heeft een polarisatie plaatsgevonden, met name tijdens de campagne tussen de Republikeinen en de Democraten. Hij heeft opgeroepen om, om samen te werken um, en compromissen te sluiten. Dat moet u aanspreken in, in het huidige politieke landschap en de onrust die uh, is ontstaan, ook in Nederland. Ja, maar ik denk dat je niet een vergelijking kunt maken tussen het Amerikaanse en Nederlandse politiek stelsel. Uh, ik ben te veel historicus van daar, uh, buiten gewoon, om daar buitengewoon voorzichtig in te zijn. Ja, maar u, u ziet geen. Of, laat ik het anders formuleren. Het, het, het moet u aanspreken, dat soort woorden. Met name in de, de positie waarin u op dit moment verkeert. Kan ik me voorstellen. Nee, nee nogmaals, U legt een verband wat er is. De Amerikaanse politieke verhoudingen zijn niet te vergelijken met de, de Nederlandse politieke verhoudingen. Simpelweg omdat de. We zijn beide democratieën, maar verder zijn de mm -hmm. fundamenten van de staatsbestellen te verschillend. En de tradities ook. Een twee partijstelsel in Amerika en een meerpartijstelsel. Dat is evenredige vertegenwoordiging in Nederland om daar een vergelijking tussen te trekken. Maar, maar toch even, uh, want u bent natuurlijk ook een doorgewind als politicus, meneer Rutte. Uh, toch even. Hij, wil, hij heeft dit echt benadrukt. Hij wil bruggen bouwen. Nou, daar weet u alles van. Uh, hoe lastig zal hij het daar krijgen? Want hij zit natuurlijk in die gridlock daar. Hè? Kunt u daar iets over zeggen? Hoe moeilijk hij het heeft met zo'n verdeelde. Verdeelde Senaat. Ja, goed, daar hebben we natuurlijk ook in de verschillende ontmoetingen die we gehad hebben, we ook over gesproken. Dat maakt natuurlijk het Amerikaanse politieke systeem ook ingewikkeld. Er zijn twee grote partijen die uh, niet altijd gericht zijn op samenwerking. Er zijn ook in Amerikaanse geschiedenisperiodes geweest waarin die samenwerking er wel was. Uh, ik denk dat Obama ook een man is die uitstekend in staat zou zijn om die brug te slaan tussen de Democraten en de Republikeinen... en als je ook de grote opgave ziet waar Amerika voor staat... om de werkloosheid naar beneden te brengen, de economie weer op gang te helpen... de verhoudingen met Europa en Azië zowel politiek als ook in handelsbetrekkingen te versterken... dan is er ook alle, alle reden toe. En wat er natuurlijk zal gebeuren is mijn verwachting... is dat in beide partijen de verkiezingsuitslag goed geanalyseerd zal worden... En ook mijn hoop is eh, dat hij erin zal slagen om eh, die verbindende rol te kunnen spelen in de volgende periode. Dat zou ook in ons belang zijn. Een sterke Amerika is zie ook in het belang van Nederland en Europa. Ja. En, en hoe is uw band met Obama? Is er een kans dat hij naar Nederland komt bijvoorbeeld? Ja, die kans is er zeker. In 2014 is Nederland gastland voor de Nuclear Security Summit. Dat is een initiatief. Uh, waarvan onder andere Obama de uh, initiatiefnemer is om ervoor te zorgen dat nucleair terrorisme wereldwijd wordt bestreden. Uh, die zal in 2014 dus plaatsvinden in Den Haag. Nederland is een gastland uh, en in dat kader is ook de verwachting dat de Amerikaanse president naar Nederland zal komen. Ja. En Gaat u voor die tijd nog die kant op? Dat is ja, nu niet voorzien, uh, maar dat, dat slaat het niet uit. Maar dat, dat, dat is nou iets wat je heel lang van tevoren uh, met elkaar aankondigt. Maar als het nodig is, dan zoeken we elkaar op, dat is zeker. Premier Rutte, hartelijk dank voor uw eerste reactie. Oké, okay, goede uitzending verder. precies. En een succesvolle missie daar in okay. Nou, zomaar eens even kijken in Washington bij het Witte Huis. Een verslag van het feest, daar hoort u zo dadelijk. Eerst kijken we hoe het is op de weg. Nog steeds een normale ochtendspits met in totaal 115 kilometer. En het is wel wat drukker dan normaal op de A9 richting Amstelveen. Daar rijdt het langzaam over ruim 13 kilometer tussen Heemskerk en Knoopend Raasdorp. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum. daar staat er een ongeluk bij Waddoje 6 kilometer. Daar zijn de rijstoken wel weer vrijgegeven. En op de A58 Breda richting Bergenson. daar staat bij Roosland-Oost nog 6 kilometer na een ongeluk. Ook daar zijn inmiddels alle rijstoken weer open. Het NOS Radio 1-journaal, live vanuit het Koerhuis... met Marcel Oosten en Lara Rentse. Gaan we naar Washington toe, naar het Witte Huis... want daar wordt uiteraard ook een feestje gevierd. En Jacqueline Ekman, onze correspondent, was daarbij. Op het pleintje Pal achter het Witte Huis... zijn nou honderden jongeren bij elkaar gekomen. Er komen er nog steeds meer aanlopen als ik zo om me heen kijk. Allemaal om de overwinning van Obama te vieren... Four more years, wordt er steeds geroepen. For more years! Four more years. Four more years. Ze hebben vlaggen bij zich. Eén man zelfs een schilderij van Obama. Mensen nemen foto's van elkaar. Witte huis op de achtergrond. Grote stars, een stripe muts, heeft deze meneer op zijn hoofd. You guys look very happy. Yes, we are so very happy. We have been anxiously awaiting this moment. Virginia yeah. went blue! Virginia is eindelijk blauw. Drie meisjes, heel blij. Some of the beginning actually come to fruition. And I'm excited about that. We need it these four years. We have these four years. Echt heel hard nodig. Woo! Eindelijk is het gelukt. Virginia is blauw geworden. Drie meisjes. En, en ze zijn heel erg blij. Deze jongens ook. You look very happy. Is I am it... extremely happy. Did it come unexpectedly? Uh, I wasn't expecting it to be decided this early. Ik had het zo vroeg, deze uitslag had ik zo vroeg niet verwacht. So you came to the White House, why? Uh, you know, we've been living in this city for a long time now. And it's just like a cultural phenomenon down here, I'd call it. Whenever something big happens... Het is een place to go. Everyone gathers here and uh, everybody just congregates down here at the White House whenever something big happens. It's a big college so a lot of people, you know, just walk yeah. right down here. Het is een grote universiteitsstad. Het is nou eenmaal een, een, uh, een ding om te doen bij dit soort grote evenementen om je allemaal hier te verzamelen achter het Witte Huis, zegt deze jongen. Hij is hier met zijn vriend, Virginia Obama poster in zijn hand. Er is nog iemand die naar de uitslag gekijkt op zijn iPhone. Je at the result? Uh, yeah. uh, ja. Sure we zijn hier druk aan het rekenen, kijken naar een iPhone. En ze hebben er nog niet helemaal vertrouwen in. Yes, we can, yes, we can, wordt er ook nog geroepen. Zoals dat er bij het Witte Huis een paar uur geleden onze correspondent Jacqueline Ekman was daar. Ja, eerste, een van de eerste dingen waar Obama mee aan de slag zal moeten, waar hij mee te maken krijgt, is de slechte staat van de economie. Amerika kampt nog altijd met een enorm begrotingstekort. Het land heeft ook nog een onwaarschijnlijk grote schuld. Toch heeft Obama meer vertrouwen dan ooit dat Amerika een goede toekomst tegemoet gaat. al de moeilijkheden die we hebben Despite alle frustraties van Washington, ben ik nooit more hoopvol over onze toekomst. Nou, Philip Marij, Verenigde Staten-stratege bij de Rambo-bank. Is dat optimisme terecht wat u betreft? Nou ja, ik denk een, uh, wat we wel denken goed is dat, uh, dat er een duidelijke uitslag is, dat er een duidelijke winnaar is op dit moment. Alleen het probleem is natuurlijk dat er eigenlijk niet veel veranderd is, omdat uh, in het Huis van Afgevaardigden de Republikeinen hun meerderheid hebben behouden. En een van de eerste dingen die de leider van de Republikeinen daar gezegd heeft, John Boehner. Uh, is dat uh, wat hem betreft, is, uh, deze uitzag duidelijk laat zien dat er geen mandaat is voor belastingverhoging. Met andere woorden, ja, de positie van de republikeinen in het huis van afgevaardigden is wat dat betreft uh, niet veranderd. En dat maakt natuurlijk onderhandelingen over het saneren van de overheidsfinanciën uh, ja, behoorlijk moeilijk. En eigenlijk gewoon, uh, is hij in dat opzicht eigenlijk niets, niets veranderd. Nou, daar nog geen verzoenende woorden. Obama heeft wel duidelijk gezegd... ik wil samenwerken, meer gaan samenwerken met de republikeinen. Zal hem dat dan niet lukken? Nou ja, ik denk het probleem is, kijk dat hij heeft, uh, toen hij uh, vier jaar geleden president werd, toen uh, gaf hij ook duidelijk aan dat hij voor die benadering was. En uh, in de praktijk blijkt gewoon dat er gewoon heel moeilijk samen te werken valt tussen democraten en republikeinen. Als je ook kijkt naar zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden, dan zie je dat de mensen die erin gekomen zijn eigenlijk bij, aan beide kanten extremer zijn dan uh, de mensen die vertrokken zijn. Dus met andere woorden, uh, de, de padstelling is eigenlijk alleen maar sterker geworden in, in het congres. Nou, uh, wij spraken net uh, premier Rutte, die gaf aan uh, de band met Amerika is belangrijk. Een sterk Amerika is belangrijk ook voor Nederland, ook voor Europa. Um, wat zal dat dan betekenen voor bijvoorbeeld de Europese economie? Als het uh, Obama niet lukt om snel beslissingen te nemen? Nou, ik denk dat het belangrijkste punt op korte termijn is die fiscal griff. De combinatie van belastingverhogingen en bezuinigingen. Uh, als het de, de Republikeinen en Democraten niet lukt om daarover een akkoord te vinden, ja, dan belandt Amerika in een recessie in begin 2013. En dan slepen ze ons ook mee. Dus ja, het is te hopen dat men toch uh, een compromis weet te vinden. En, en ook uh, op tijd, dat wil zeggen voor, uh, voor 1 januari. En had dan beter Romney kunnen winnen? Nou, als je puur kijkt naar de fiscal cliff zelf, dan was het probleem eenvoudiger geweest als Romney de winnaar was geweest. Want dan was, hadden, hadden, de, hadden de republikeinen het huis van afgevaardigden gestaan tegenover een republikeinse president. Alleen als je naar de lange langere termijn kijkt, dan was het juist weer moeilijker geworden om een definitieve oplossing te vinden voor de Amerikaanse overheidsfinanciën. Omdat Romney en de republikeinen geen belastingverhogingen willen. En dat is eigenlijk heel, zo kun je eigenlijk niet de Amerikaanse overheidsfinanciën op orde brengen. Nee, welke hervormingen kunnen we van Obama verwachten en met welke uh, ze zullen, zal het congres instemmen? Ik denk dat we toch uiteindelijk toch een, een, een vorm van belastingverhoging gaan zien in Amerika. Uh, waarschijnlijk vooral door het sluiten van allerlei uh, belastingvoordelen... Ik uh, dat, dat, dat er uiteindelijk wel toch een compromis over wordt bereikt. Maar er zal er ook flink bezuinigd moeten worden. Want het begrotingstekort is enorm. En de sociale voorzieningen zijn eigenlijk over de komende tien jaar uh, ja, zijn niet meer te financieren. Dus wat dat betreft denk ik mm -hmm. dat men toch uiteindelijk tot een akkoord zou moeten komen. Goed. Dank voor nu. Philip Marij, Verenigde staten Staten-stratege bij de Rabobank. Hier in het Koerhuis is Robert van der Roer nog bij ons aan tafel. De Diplomatiedeskundige meneer van der Roer heeft meegeluisterd. Ja. Het, het probleem zit hem in, in het congres. In die samenwerking. Absoluut. Hoe lastig is dat voor Obama? Wil hij echt iets doen? Dat is heel lastig. Een leider op dit moment in de wereld. Of dat nou een leider is van een multinational of van een regering. Moet in drie dingen tegelijk uitblinken. In een onderlinge samenhang. Leiderschap, strategie en communicatie. Met de strategie. En communicatie van Obama zit het wel goed. Die heeft hij zelf in de hand. Maar het leiderschap is een probleem, want het wordt in het congres in de wielen gereden door de republikeinen. Hij wil wel, maar hij kan niet. Ja, en het is ook een probleem wat Clinton overigens ook had. Zijn partijgenoot, 20 jaar geleden, exact hetzelfde, Last, zeer lastige tweede termijn. Daar kwam Winsky nog bij. Uh, dus je, je hebt het zelf niet in de hand, je moet leveren en je moet dus eigenlijk meester diplomatieke talenten laten zien. Nou, uh, dat is misschien met de gezondheidszorg gelukt, of dit nu weer lukt uh, in het geval van die belasting. Uh ja, de, de herziening van de financiën, zeg maar. Dat is zeer de vraag. Het is ook wel van groot belang voor het buitenlands beleid. Of je, of je toch met de Republikeinen door één deur kan. Dus het is voor ons, voor Nederland, voor Europa... en voor de Amerikanen van levensbelang wat er in het congres gaat gebeuren. Want in welk opzicht is dat voor Europa belangrijk, bijvoorbeeld? Nou ja, het heeft ook te maken met wat wil, wat wil uh, Obama uh, nog in de wereld. Ik mm. heb net gezegd dat hij uh, weinig ambitieus is. En dat hij dus eigenlijk meer uh, reageert dan regeert. Hè? Events... Zoals het uh, vaak in de geschiedenis wordt, gebeurtenissen bepalen... het Amerikaans buitenlands beleid, niet plannen of doctrines. Mm -hmm. Mm -hmm. Nou, uh, dat, uh, dat is voor Europa van belang. Als hij niks onderneemt in Syrië bijvoorbeeld, waar het nu op uitdraait... Hè, ja, dan zal uh, de, de, de woede en de, de onvrede in Europa daarover toenemen. Want wij zitten toch iets dichterbij geografisch. Maar als de Amerikanen ons niet te hulp schieten in, in, in Syrië... gebeurt er niks en ja, dan gaat de verelend doen daar... Voort in een nog hoger tempo dan nu al gebeurt. Maar verwacht u dan wel iets van hem, iets meer van hem? Want hij hoeft nee. natuurlijk niet nog een keer verkozen ik te worden. Hij kan, hij kan iets meer risico nou nemen. Ja, ik, ik, nou ja, ik denk het dus niet omdat hij. Uh, ten eerste hebben de Amerikaanse uh, ja, diplomaten, topdiplomaten, naar nou, ik begrepen heb, heb ik onlangs gehoord van mensen die daarbij zijn geweest, besloten om voorlopig niks te doen in Syrië. Althans, zeker militair. Uh, men heeft Hillary Clinton heeft vorige week de oppositie aangespoord om verenigd te, te zijn. Nou, of dat lukt is maar de vraag. Dus interveneren is op dit moment niet aan de orde. Misschien een bufferzone, een humanitaire zone zoals misschien de Turken dat zouden willen. Dat is op het meest maximaal op dit moment denkbaar. Dus verder zullen we het moeten doen met bloedige belden. Ja, dat is een trieste constatering trouwens. Ja. Wie gaat zijn rechterhand worden op buitenlandse zaken? Blijft dat Hillary Clinton trouwens? Daar is de onduidelijkheid over. Zij heeft op een gegeven moment aangegeven de afgelopen jaar dat het nu al welletjes was. Ja, je moet nooit, nooit zeggen... meestal gaat er dan een, uh, nog een periode van een half jaar overheen... voordat er nieuwe is ingewerkt. We zullen iemand nodig hebben die, de, uh, die, uh, die een verzoenende taal spreekt. Ik vind dat Hillary Clinton zelf uh, redelijk onzichtbaar is geweest. Zij heeft, ik heb het van de week nog uitgezocht... minder gereisd dan Madeleine Albright. Het gaat om uh, 50.000 mijl dat ze minder gereisd heeft. <lacht> dat is toch niet niks. Uh, maar het is wel belangrijk, omdat je neus laten zien... Is de, is de kernwaarde van diplomatie... Uh, kom, naar, kom naar een land toe gaan, interesse tonen. Dat heeft ze te weinig gedaan, vind ik. En ja, het is een beetje ook die à la carte-houding die Obama zelf ook heeft. Dus in die zin heeft ze wel naadloos in het spoor van de president geopereerd. Ja, nu heeft hij, u gaf dat net al even kort ja. aan, veel uh, kritiek gehad op zijn rol in het Midden-Oosten. Uh, zal hij daar toch niet ja, min of meer toe gedwongen worden... of zich ertoe geroepen voelen om daar dan toch... Wat inspanning te leveren? Nou, Hij heeft in zijn eerste termijn een strategische fout gemaakt... door een zeer belangrijke toespraak te houden in Cairo... en niet door te reizen naar Israël. Dat had hij wel moeten doen. Nu moet hij uh, laten zien dat hij even-handed is. Dat hij evenwichtig het probleem wil aanpakken. Israël en de Palestijnen gelijk behandelen. Uh, doe je dat, dan word je ook in de hele Arabische wereld geloofwaardiger. Doe je het niet, dan cijfer jezelf toch terug naar de marge. Hij wil toch ook de geschiedenisboeken in, hè? In de Absoluut. De Hartelijk dank voor je analyse. Gedaan.